De politie heeft een grote illegale internethandel in vuurwerk opgerold. Verspreid over Nederland zijn zeven mensen aangehouden. Een man uit Zaandam geldt als hoofdverdachte. Hij bood via internet zwaar explosief vuurwerk aan, waaronder lawinepijlen, mortierbommen en zogenoemde flowerbeds. In sommige vuurwerkartikelen zat per stuk een halve kilo kruid. De zes andere verdachten zijn kopers. Bij het onderzoek heeft de politie ruim 1500 kilo vuurwerk in beslag genomen.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 Belangrijke posten in het kabinet gaan naar leden van de partij van Djabali. De nieuwe premier van Tunesië wil snel beginnen met hervormingen van de economie en het bestrijden van corruptie. Het weer. Morgen is het grijs en ongeveer 10 graden. In de avond gaat het regenen. Dit was... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst.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 de Iron Maiden ja, ja. En nog bang dat je, hem, dat je hem niet kon vinden jongen. Nee ik, uh, ik zat me eigenlijk helemaal Het schompers te zoeken om uh, dat uh, maar zo te zeggen Ja uh, dat ik een beetje Een beetje in luchtlediger Zat te kletsen aan het eind van het eerste uur Maar dat komt omdat ik het uh, ik, Ja ik zeg mea koelpa Ik heb het gewoon niet goed uitgewerkt om die, uh, En wat ben je dan? Die, dan ben ik er gewoon prutser klaar nou, dat geef ik toe. Ja, uh, het kwam niet helemaal uit de verf. Ik uh, moet dan iets, iets gaan doen wat uh, buiten mijn terrein op uh, ligt. Uh, als ik er een tijdje in zit, dan kom ik er wel uit. Maar nu uh, heb ik dat, uh, dat stamptepede moeten voorbereiden. Ja, dan komt het dus niet lekker uh, mijn bek uit... over die twee dance-nummers die ik uh, net uh, aan het eind van het eerste uur heb uh, gedraaid. Uh, nu gaan we gewoon een beetje schoenmaker houden bij het leest. Dat, dat doen we dan ook. Uh, Wasted Years van Iron Maiden uit de jaren tachtig... Uh, Wasted years. Wat, wat, wat Vrij vertaald betekent dat het, dat het verloren jaren zijn. Of uh, de tijd dat het een beetje uh, niet helemaal uh, goed benut is geweest. Hoewel, uh, ik denk als ik uh, dat nummer dan toch hoor, terug hoor na al die tijd. Dan uh, is het toch uh, helemaal geen uh, verspeelde moeite geweest voor de, de mannen van Iron Maiden. Welkom uh, in het uh, tweede uur. Straks uh, gaan we een beetje verderop uh, nog wat doen aan wat rustige muziek. Hij is niet heel rustig, maar ook niet. Ja. Hij is ook niet heel hard, wij nee, zeggen. Nee, nee oké, okay. nee. maar het houdt een beetje het midden. Dus dat gaan we zo rond half elf een beetje proberen. Nee, half. tien Zeg ik het goed? Half, half elf. Hallo. Half, dus. half tien. Ik wist al dat je mijn muziekwetprogramma uitprobeert te plannen... ...maar dit is een beetje jammer ja. Hij hey, Half tien, dat moet ik er wel bij zeggen. Dan uh, gaan we in ieder geval dat uh, gedeelte van... Uh, wat, ...wat jij hebt ingebracht... ...in de uitzending uh, brengen. Maar we hebben natuurlijk ook nog even wat andere zaken... ...die nog uh, besproken moeten blijven. Uh, zo uh, had ik al in het eerste uur aangekondigd... ...toen draaiden we dus een akoestische versie van... ...het uh, nummer Secure the Shadow van Wave Zero... ...die ze hier hebben opgenomen. Uh, want de mannen van Wave Zero... Die gaan morgen hun videoclip uh, in ten doop houden in de Asgard in Beverwijk. Zeg ik het zo goed, uh, Mark? Volgens mij wel. Ja, He zei, Het is in ieder geval uh, niet de Asgard uh, waar uh, jij het op mag gooien. Dat, dat, dat gaat hem niet ik, worden. Dat, dat zei ik in de eerste uur. Maar goed, ik heb ik nu gelijk meteen uh, eventjes uh, gewoon recht uh, gezet. Asgard. Uh, morgenavond om acht uur, geloof ik. Even met leven en welzijn. Dan uh, wordt dat uh, vormgegeven door... Die kennen we nog van de voorrondes van de Rob Agda-woord. Als die uh, Sinterklaas en die uh, Zwarte Pieter die daar uh, stonden te spelen. Hele vette foto's van. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze vrienden van uh, The Lost Noise. Die daar ook nog. Uh, gaan we straks ook nog even wat van draaien. En we hebben nog een uh, deelnemer. Uh, die, uh, die we kennen van de Rob Agda-woord. Maar ze hebben ook in 2010 toevalligwijs. De Ejland Poprijs gewonnen en dat is deze band. Is against all ott en van de flame. Rua en Geep uh, Movings hebben vorig jaar geloof ik ook nog in de voorrondes uh, van de Grote Prijs uh, meegedaan. Samen met uh, uh, Palalla Laka, die we hier uh, eerder in de, de uitzending al hadden gedraaid. Uh, against all odds, die hoorde je daarvoor. Marcus, jij hebt een, uh, een, een, een, een ongezouten mening over uh, dat nummer? Ja, nee, ik vind het niet zo'n. Wij verschillen nog wel eens van mening, ja, zou ik ja, hierbij zeggen. Ja, dat mag. En daarbij moet ik dan zeggen dat het niet mijn favoriete nummer van die band is. Oké, okay, nou, prima. Dat, uh, dat, vindt dat me, mag toch, dat, Ja, Dat mag. Uh, ik, ik weet niet of jij in ieder geval iets van de Los Nooiste had gevonden. Uh, uh, heb jij dat uh, niet gevonden? ehm um, um. Mag ik je teleurstellen? Ik had het nog zo oh, gevraagd. Oh, oh, ja, oh, deze bedoel je? Ja, die mag je erin donderen. Want, uh, en, en welke daar, wil je dan hebben? Zullen we Trackie 2 uh, draaien? Dat uh, Trackie 2 dat heet? Zuig het op. Ja, precies. Uh, want dat, uh, dat, dat, daar stond me iets van bij. Van, dat vond ik nog wel een uh, fijn nummer eerlijk gezegd. Van uh, de Flame, Against the Loys. Ik had het uh, erover dat ze morgenavond in de, de Asgard in Beverwijk zijn. Die, dat geldt ook voor de Lost Noise. Waar Marcus nu net uh, de track Suck it up uh, heeft uh, klaargezet. Huh? Want ja, uh, tenslotte, ja. zij sturen trouw onze demos op. Uh, we komen er niet altijd aan toe om het uh, te, te draaien. Maar goed, nu is het weer zover. Omdat we ook aanleiding hebben om daar wat over uh, om wat, uh, te gaan draaien. En omdat ze dus morgenavond, net als Translated. En net zoals Way Zero. En net zoals Against All Odds in de Asgard gaan optreden. Dus uh, hier is. De los nois! Ja, dat was weer eens wat anders ja. Zeker, Hoodkit. Met Iron, ja. van zijn uh, EP Iron trouwens. ja, Hoe ben je eraan gekomen? Dit stak onder een reclame op Discovery Channel. Of was het RTL? In ieder geval op televisie reclame van Assassin's Creed. Nieuw ah. spel. Ah. En het viel mij op omdat de reclame dus eigenlijk helemaal geen geluiden of andere, andere spraak had, alleen maar dit nummer eronder geplakt. Ja. En dat, dat ben jij gaan zoeken. Van, van ja, Assassin's uh, Creed, uh, ja. trailer, wat hoort hierbij? En het blijkt Woodkit te zijn. Het oh. is best interessant. Ik vind ja. het wel heel mooi, de opbouw ook. En het gebruik van veel blaasinstrumenten. En dat ene trommeltje wat erin zit. Ja, het uh, is, is een nummer wat naar mijn idee zeker thuis hoort in een programma als deze. Alternative event. Uh, het komt uit het buitenland, dat, dat sowieso ja. Maar dat, uh, dat doet er niks aan af uh, Sowieso is, uh, is dit uh, gewoon heel erg leuk Maar je had er nog één uh, Die uh... spreekt spreek mij eigenlijk ook wel aan als je het mij vraagt Want uh, de gorillas uh, kennen we natuurlijk uh, onder andere ook uh, van uh, een, een nummer Wat ik hier ook nog ergens heb staan Wacht even hoor uh, Ik zoek hem even, even erbij Want anders dan, uh, dan, dan zit ik ook weer uh, fijn in het uh, luchtledige te kletsen En we weten allemaal dat het dat niet werkt uh, Even zoeken hij staat hier ergens tussen. Dat moet ik moet even zoeken, hoor, want hij, uh, hij, hij hangt hier ergens uh, tussen dat nummer van de de de, de, de, de, de, de, de, de gorillas. Ik ben het alleen even gauw kwijt. Ik, ik zie hem hier niet de 1, 2, 3 er staan. Jij hebt in het mapje populair, heb je kale kano van dingetjes staan. Ja, oh ja dat is uh, Frits Stout. Oh, oh, oh. Ja, ja maar dat wordt dat hier niet. we het niet taas. over jouw smaken. Nee, nee, nee, nee, dat zullen we ook niet doen. Uh, maar goed, de Gorillas die hadden een, een nummer gemaakt uh, samen met uh, uh, Bowie Womack. Zo was het. En dit, dit is iets heel anders. Dit is iets heel anders. Dit kwam ik tegen op een Facebook van een collega van mij. Hmm? En ja, het is een cover van uh, van ook van de Gorilla's met Feel Good Inc. Hmm? Alleen dan uh, door één meisje gespeeld. Nou, en dat meisje dat heet Josie Charles Roert? Ja, Correct. Dat was het wel. Ja, jij zegt, je kent het ergens van. Ik, ik, ik, ik heb het ergens gehoord, maar ik kan het even niet plaatsen waar ik het nee, heb. Uh, ik denk 3FM. Ja, ik hou het. Onze houd, conculega's. Ja, ik hou het op 3FM. Ik vind uh, trouwens... Uh, ja, vandaag uh, heb ik ook weer... Uh, naar de, de marathon zitten luisteren... van Serious Request. Ik blijf het leuk vinden... als je zo aan het eind van het jaar... komen allemaal dat soort dingen nog eens een keer voorbij. Uh, Veronica had uh, afgelopen week... zeg maar tot vorige week... hadden ze de top 1000 aller tijden. Uh, nu komt 3FM met Serious Request. En op het moment dat dat weer eindigt... dan gaan we de top 2000 aller tijden... nog uh, weer eens uh, krijgen tot aan... 31 december. En dan ben je weer helemaal van alles af. Tot, tot ja, volgend jaar. De tot 2000. Dan hoor ik dus allemaal muziek die ik allemaal al ken. Ja, dat maakt ik het vind het dit soort dingen veel leuker om te luisteren. Dat, dat is het ook. En dit, dit was trouwens Josie Charleswood. Zo heet ze. En dat, dat nummer dat heet. Feel Good. En het is een Gorilla's live loop cover. Dus ja, dat... alles door één dame en met de loopstation. Nou ja, zie ik aan de ja, zijkant nog ja. wel iets wat mij ook wel interesseert. Ik vraag me best wel eens af hoe die electric Feel cover van haar... Uh, uh, ja, dat dat, dat is me, deze. Dat vraag ik me ook even af. af. Uh, laten we heel even kort luisteren naar hoe dat uh, klinkt. Even kijken of dat uh, er zo... Uh, o, nou. Wel goed klikken, zo. Yeah. Eens kijken wat dat is. Heel even. Een loopstation. Ik, uh, ik kan er niets anders dan gewoon een bewondering voor opbrengen. Uh, maar volgens mij zijn het koffers. Uh, dat, dat, dat zo ja, zo. het meeste zijn koffers wat ik ja, zie. Ja, maar dat, dat, het is niet verkeerd. Nee, dat ben ik met je eens. Maar uh, wat ik trouwens. Ja, maar klinkt alweer een, uh, een tegenstelling, zeg maar. Uh, zij is daar, uh, je moet het nog wel even kunnen. Uh, ik, uh, ik herken het weer ergens van. Maar, maar ik, ik kan het. Je in... kent het weer allemaal. Ja, het zijn ja, covers, ja. ja zijn Dan covers. herken je ja, de muziek tuurlijk, vast tuurlijk, wel. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, goed, D dat, dat is het uh, dus eventjes uh, voor uh, dit moment. Josie Charwood, nou weet ik ook uh, trouwens uh, hoe dat uh, nummer heet, wat ze dus uh, van de Gorilla's. Uh, de gorilla's kennen we van Stilo. En dat is uh, van uh, Bobby Womack, wat we. Uh, uh, wel eens uh, hier hebben gedraaid Bij Alternative FM Maar dat uh, doen we dus nu even niet We gaan weer eens even uh, zoeken in het uh, lijstje Wat we nog uh, kunnen, kunnen draaien Van, uh, van deze op geen uh, Nou ja uh, We gaan gewoon even weet je wat we kunnen gaan doen Deze Deze vind ik uh, blijkbaar ook heel erg leuk Jij ook wel denk ik Marcus Ja denk ik ja, Denk ja, denk ik het wel, dat... denk het wel. Uh, want uh, tenslotte Jij hebt de opnames uh, ooit gemaakt Aan het uh, begin van dit jaar, in januari En uh, dan heb ik het over, uh, over de, de, de vrouw uh, Jan, uh, Laat we eerst Josie even uitzetten wat anders dan, uh, dan wordt het zo'n uh, door elkaar heen uh, Ja dan krijgen we twee dames door elkaar Dat uh, gaat helemaal nooit goed dat gaat, Nee dat gaat zeker niet lukken uh, Maar goed, uh, we gaan weer terug naar Paradiso, paar weken terug En toen stond daar ook Sue the Knight in de finale Correct. Ja. En, en, ze had hier uh, vijf nummers uh, gespeeld. In er eentje. Dat was het uh, Sude Nights Solo Zuster Groot. Maar ze was daar met nog twee andere mensen erbij. En dat uh, ging ook niet, uh, niet geheel verkeerd. Moet ik erbij zeggen. Nee. Maar uh, van die vijf nummers speelden ze er vier in de finale. Dat was toch wel heel erg opmerkelijk. Dus je moest toen al geweten hebben dat je die nummers vreselijk goed uh, vond. Want anders had je ze hier niet uitgeprobeerd. Dat, dat, dat vind ik dan uh, wel, uh, wel, wel eens over zijn plaats. Maar dit, dit uh, is toch het nummer wat mij het meest aanspreekt. En dat nummer dat heet Stay Close. It is so the night.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 So never spread your love now when everything is full. Was dat was Suus de Groot. En uh, Soon the Night, dat is de, de, de naam van de band. En het nummer dat heet Stay Close. En eigenlijk tussen haakjes zeg je dan Stay Close to Yourself. Oké, okay, dit is uh, kwart voor tien... Uh, betekent dat we hoogtijd uh, weer hebben voor uh, een stuk poëzie, gedicht, hoe je het maar noemen wilt. Uh, wat nou zo leuk is, uh, ik kan aankondigen dat we 5 januari uh, meer van dit soort dingen gaan doen. En uh, Jarl van Malta, degene die normaal gesproken... Uh, de, de meeste donderdagen voor zijn rekening neemt. Maar omdat het vandaag de laatste is van, uh, van dit jaar wat we doen. Want volgende week zijn we er niet. Uh, hebben we nu besloten. Oh news! Nee, yeah, nee uh, ja, volgende week zijn we er niet. Dus we hebben nu de vierde donderdag. En uh, normaal gesproken hebben, heeft uh, een maand vier donderdagen. Maar deze toevallig vijf. En hebben we dus Suzanne van Balen weer gevraagd of uh, zij uh, wat wil voordragen. Goedenavond Suzanne. Hallo, uh, Jaap. Hallo. Ja, het heeft een, be een beetje een lange intro. Uh, maar goed, uh, jij, bent, uh, jij, jij, jij doet het uh, maandelijks dan. Uh, maar we hebben uh, bedacht dat we 5 januari gaan we meer van dit soort dingen doen. En dan ben je er ook bij. Ja, leuk. Ja. Uh, sa samen met, uh, met Jarl en, uh, yeah. en ook Fabiana Dammers. Fabiana. Ja, ja, die komt ook. Dus, uh, dus we, we hebben in ieder geval uh, gesproken woord. En ook drie muzikale dingen. Dus dat uh, kunnen we al verklappen. 5 januari beginnen we al meteen. Uh, heel erg leuk uh, met Alternative FM uh, het, uh, het nieuwe jaar. Uh, Suzanne, uh, jij uh, maakt ook uh, gedichten. Ja. Uh, deze die heb je... Uh, wanneer heb je deze geschreven eigenlijk? Uh, december dit jaar. Ja? Ja, speciaal voor deze dag. Ja. Ja. Oh. Uh, ja, speciaal voor deze dag. Ja. En vandaag is uh, eigenlijk uh, een zwarte dag in mijn leven eigenlijk, maar goed. Ja. Uh, de sterfdag van mijn vader en het is nu vandaag 16 jaar geleden. Uh -huh. En ik wilde speciaal voor deze dag uh, een gedicht maken. En, uh, die had ik uh, begin deze maand uh, zo ongeveer uh, afgemaakt. Ja. Uh, je, hebt hem niet, uh, je spreekt hem uit... En ja. Ja, dan is het uh, het wachten waar, waar het laatste stukje uh, in zit. Dus nou, dan praten we er nog heel even, aan het eind van het gedicht praten we er nog heel even over. Want ja. dan ronden we het even netjes af. Uh, jouw vader speelde dus een, toch wel een belangrijke rol in je leven. Want anders maak je het gedicht niet. Nee, ja mijn vader, uh, ja, voor mij was hij uh, zeg maar een van mijn beste vrienden. Ja, en, uh, ja een uh, ja, als je iemand verliest die je die dierbaar is, ja. nou, dat doet gewoon heel veel pijn. Ja. En het wordt elk jaar minder, zoals vandaag was het ook veel minder dan alle andere jaren. Ja. Maar uh, ja, ik lijk heel veel op hem. Ja. Dit, uh, ja. Helpt het ook als je uh, zoiets, uh, zeg maar, verwerkt in een gedicht? Helpt dat dan ook om, een, uh, om dat te verwerken? Ja, en ook als je het dan weer terugleest ja. ook wel weer. En dan, sommige uh, gedichten die over hem gaan, die herinner me er ook weer aan van... oh ja, zo, zo, zo sta ik er eigenlijk in. Zo, ja, ja. zo, zo is het nu. Of uh, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Of zo ja. weer. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we even horen wat je uh, gemaakt hebt. Uh, speciaal voor deze donderdag 22 december. <coughs> ja. Spreek hem uit. En uh, ik hoop dat je het uh, uh, zo uh, goed voor elkaar krijgt. Want uh, je bent niet helemaal... Uh, 100%. Nee, oké. Okay, nou, We zullen luisteren. Ja. 22 december. Elk jaar op deze dag. Strijk ik even neer bij zijn graf. In weer en wind. En in winterkou. Vertel ik hem weer hoeveel ik van hem hou. Daar denk ik terug. Aan hoe het in mijn jeugd ging. Hoe hij me elke keer hielp. En me zachtjes opving. De rust in hem. Wat thuis voor me was. De liefde die ik altijd in zijn ogen las. Daar mij mag ik over nu, als hij nog had geleefd. Over welke dingen we dan samen hadden beleefd. Samen een biertje drinken in de kroeg. Of duinwandelingen maken vanaf ochtends vroeg. Concerten bezoeken en onze favoriete band aanschouwen. Samen ergens dansen gaan en feestjes bouwen. Lekkers koken en bakken met elkaar. Samen musiceren op fluit en gitaar? Zo denk ik aan wie hij was, zonder enige droevenis. En sta ik minder stil bij hoe zeer ik hem mis. Denk ik aan hoe hij zijn spoor heeft achtergelaten. Hoe ik dat zal volgen tot het moment dat ik dit leven zal verlaten. Herdenk ik alles wat hij me leerde en wat hij me gaf. Dus met een stukje taart op een kleedje bij zijn graf? Voel ik hoe hij met mij is verweven. Zo treur ik niet meer om zijn dood. Maar vier ik zijn en mijn leven. Oké. Okay. Heel erg mooi. En heel mooi uh, ook voor uh, deze dagen voor kerst. Ja. En uh, het is wel duidelijk uit het gedicht uh, welke rol uh, je ja, vader heeft uh, gespeeld. Dat, dat uh, hoeft uh, geen, uh, geen naam uh, te hebben. Ja. Um, nou, in, in ieder geval uh, voor 5 uh, januari neem ik aan dat je dan uh, wat, wat materiaal hebt wat, je al, uh, wat er al ligt. Ja. En dat je dat uh, mee gaat nemen in ieder geval. Ja, <coughs> ja. Dus dat, dat, dat, dat zullen, we dan, uh, zullen we dan zien. Kijk je er naar uit om dat uh, te gaan doen? Ja, ja, zeker. Volgens mij wordt het een hele leuke avond. Want ook uh, Jorrel zal er dan uh, bij zijn. En die zal ook uh, het een en ander gaan voordragen. Dus dat, uh, dat maakt, het, uh, maakt de avond denk ik ook wel heel erg leuk. Denk ik. Ja, ik denk het wel. Um, dankjewel. Ik wens je heel veel uh, fijne kerstdagen toe. En we spreken elkaar. En natuurlijk uiteraard ook een hele goede jaarwisseling En we spreken elkaar donderdag 5 januari hier live in de studio. Ja, nou, hetzelfde voor jou. Dank je wel. Uh, ja. En een fijne reis. <laughs> ja, die, die hebben we wel nodig volgende week. Dankjewel Suzanne. Uh, we gaan uh, even nog een, uh, een nummer draaien. Wat uh, normaal gesproken achter zo'n gedicht hoort. Daar hoort een mooi nummer bij. En dat doen we met Slinkairo. MUZIEK Ah ja, op de dacht je dat jij ging afsluiten. Ja. Weg gehad. Ja. <laughs> dat is wel de bedoeling. Uh, Sleen Cairo die heeft uh, in het glazen huis uh, van uh, Haarlem een optreden gedaan van uh, vanavond. Uh, om acht uur begonnen ze daaraan. Ik weet niet of, uh, of dat heel afgelopen is, maar dat, uh, dat vermeldt de story niet. Uh, in ieder geval uh, gaan we ermee uh, mee stoppen uh, voor dit moment. Want ja... Uh, het, is, uh, het is bijna zo ver. Uh, Hoe lang duurt het uh, laatste plaatje, beste Mark? Het laatste plaatje duurt 2 minuten 30. Dat uh, is light outside, toch? Nou, ik weet niet wat jij voor me klaargezet hebt. Ja, dat is wakey, wakey. Light ja, outside. Ja, nee, maar je hebt helemaal niet uh, light outside klaargezet, vriend. Nee, daarom. Daarom zeg ik ook. Jij zit maar gewoon te foppen. Ja, die duurt 2 minuten 44. Nou goed, dan hebben we nog eventjes om uh, keurig niet uh, de, de boel af te sluiten. Ja, want jij dacht dat jij ging afsluiten. Gaan we dat niet doen dan? Ja, wel. Oh. Maar ik doe mee. Oh, dat dat mee. was het ja. tussen ja, wat uh, jij net zei. Ja, en ik. ja, ja, ja, ja, ja we horen. We horen uh, het is uiteindelijk uh, dat we ermee uh, mee stoppen voor dit jaar. Ja, of als de beste kerstwensen en zo de deur uit doen. Ja, Want voor en, kerst zijn we er niet meer. Nee, en, en voor en, oud en nieuw volgens mij ook niet. Ook niet nee. Nee. Nee, we zijn pas uh, terug op 5 januari. En uh, we gaan in ieder geval kijken of we uh, George van Dam zo gek kunnen krijgen om een uh, oude uitzending er nog eventjes in uh, te stampen. Zodat die uh, volgende week uitgezonden gaat worden. Welke dat is, dat moeten we nog eventjes bekijken. Maar dat er uh, in ieder geval hier het uh, nodig is. Nou, we kunnen berichten nog wel een keer uh, er even in uh, donderen. Lijkt Precies. lijkt wel, wel, uh, wel een leuk idee om dat uh, nog eventjes te doen. Het was trouwens een hele leuke avond ook om dat uh, te dus doen we dat ook. Dit was hem voor uh, dit keer. Uh, dit jaar. Voor dit jaar dus ook. Volgend jaar weer terug. En we sluiten af, zoals gezegd, Light Outside van Wakey Wakey. I know you want to in bed, But it's light outside. It's light outside. So no, I'm gonna stay Know you wanna rest your-